Twee uur. Door met het NOS-journaal. Voor herstel van de Notre-Dame in Parijs... is inmiddels ruim 880 miljoen euro toegezegd. Dat heeft premier Philippe bekendgemaakt op een persconferentie. Hij zei ook dat particulieren, net als bedrijven... hun giften voor herstel van de grotendeels door brandverwoeste kathedraal... mogen aftrekken van de belasting. Verder kondigde Philippe aan dat deskundigen uit de hele wereld... worden geraadpleegd over de torenspits van de Notre-Dame. De vraag is of er weer een torenspits opkomt... En zo ja, hoe die dan eruit moet zien. Architect de Bruin mag een plan maken voor de renovatie van de Tweede Kamer. Het gebouw uit de jaren negentig werd destijds door de Bruin ontworpen. Veel Kamerleden vinden dat hij ook bij de renovatie moet worden betrokken. Staatssecretaris Knops is het daarmee eens. De renovatie van het Binnenhof moet volgend jaar beginnen. Over de verbouwing van de Eerste Kamer is veel geruzie. Ook bij de verbouwing van de Tweede Kamer is verschil van mening...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 Het weer, wolkenvelden, wat zon. Vooral in het midden en zuiden van het land ook kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen veel zon, ook nog wat sluierbewolking. Dan wordt het s middags ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is druk op de N208 Sassenheim richting Haarlem... door bezoekers aan de Keukenhof... tussen Lisse en Hillegom 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ah, oh, verdorie jongens. Het is eindelijk weekend. Oh, oh. Ik ben vannacht ben ik om half vijf naar bed ingegaan. En ik ben er om twaalf uur weer uitgekomen voor de zwemles van mijn dochter. Maar daar gaat het nu allemaal niet over. We hebben het over de Euro Breakdown. 40 lekkerste plaat op een rij. We zijn er eindelijk weer klaar voor. Een hele nieuwe lijst met, denk ik wel geteld, drie nieuwe binnenkomers. Waarvan er weer eentje is die in de top 20 binnen is gekomen. Welke dat uh, is, dat ga je natuurlijk in het tweede uur horen. En ik heb natuurlijk voor jullie de nummer 40 alweer klaarstaan van deze week. Um, er zijn een aantal vertrekkers. Maar Breed van Jamcook en Camel Fett heeft het overleefd. Die ga je nu horen. Straks nog natuurlijk veel meer nieuws. En we gaan eens even uitleggen waarom ik alleen ben. Cooking in Camelfat hoorde je hierbij de Euro Breakdown... onder andere, nou zoals ik nogal zei, de nummer 40 van deze week. En het is natuurlijk stijl om te beginnen met de laatste plaat... die we natuurlijk onderaan de lijst hebben staan. Uh, er is een boel gebeurd, moet ik zeggen, in de lijst. Uh, en er, ja, wat ik zeg, er zijn drie nieuwe binnenkomers... Zijn er, uh, waarvan eentje dus alweer de top 20 ook is binnengekomen. Er zitten de laatste tijd er een aantal bij... die gewoon zo hoog binnenkomen... omdat ze zo omheids veel gestreamd worden. Er is zoveel mediaplay van. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen natuurlijk... dat het maat was populair om die plaat nog een keer te gaan draaien. Uh, we hebben... Uh, ik moet natuurlijk even wat gaan uitleggen. Want normaal gesproken horen jullie... Uh, uh, nou, nog een vrouwelijke stem. Een mannelijke stem. Nou, um, zijn ze er niet. Vanity kon een ticket kon ze krijgen. voor voor Elvia. Dat is een, een, een feest volgens mij. Waar zij last toch mee naartoe kon. En uh, ja, Patrick die had Ajax vanavond. Thans, die heeft Ajax vanavond. Waar hij naartoe gaat. Dus die ging dat dus even niet redden. Dus ben ik een keertje weer in solo. En dat is een tijdje geleden, dames en heren. Maar dat betekent dat we nog meer tijd hebben om muziek te draaien... en dat we uh, uh, in plaats van uh, drie tips... maar één tip hebben. Maar ik beloof je, de tip die ik heb meegenomen is... Echt een onwijze knaller. En die ga ik straks in een tweede uur aan jullie voorstellen. Uh, eerst even kort even bespreken wat we dit eerste uur natuurlijk gaan doen. We gaan om uh, half acht gaan we natuurlijk de nummer 40 tot en met 30 doornemen. De tien platen die dus van 40 tot en met 30 staan gerankt. En die dan waar is gebleven. Uh, in de tussentijd hoor je natuurlijk ook die platen ook voorbij komen. En ik heb ook nieuws voor jullie klaarstaan. Uh, en dan de, te beginnen met uh, uh, Late Back Look. En uh, dat heeft ja, een beetje met aviatie te maken. We komen toch weer een beetje terug in die sfeer. Het is al iets meer dan een jaar geleden dat hij is overleden. Um, Late Back Look heeft daar best wel veel last van... om het zo te zeggen. Uh, Late Back Look die kon de muziek... Uh, van Avicii niet meer draaien tijdens optreden... zonder dat de tranen over zijn wangen stroomden. En uh, dit vertelt dus de Nederlandse DJ... en uh, producent tijdens een interview... met uh, het Algemeen Dagblad. Uh, de Nederlandse DJ... die werd geboren als uh, Lucas van Scheppingen... en uh, hield uh, vorig jaar... overleden zweet met het begin van zijn carrière. Um, en uh, via... Uh, Late Back Look uh, Forum gaf hij... beginnende DJ's als Tim Bergeling... Avicii's echte naam destijds, tips en advies. Uh, Avicii's eerste echte optreden... was bij een feest van Late Back Look. Wel leuk om te weten natuurlijk. En na enkele jaren verwaart dat het contact tussen de twee muzikanten. Um, en daarbij zegt hij zelf van Joh, je, je zag het fout gaan met al die types om hem heen. Contact was dat laatste jaar niet meer. Ik heb het echt geprobeerd, maar ik kwam er maar niet doorheen. Het is echt een hele rare wereld. En zeker als je een wereldwijde supersterfe bent, vertelt Luke dus ook zelf. Um, hoewel Late Back Look al eerder zijn vrees uitsprak dat het niet goed zou gaan met de zwete collega, raakte het overlijden van Berlinger zo hard. Uh, het heeft mij een jaar bepaald, zegt hij daarbij ook gelijk. Ik kon geen nummer meer van hem draaien Vier keer heb ik het geprobeerd tijdens de show. Maar de tranen stroomden over mijn wangen. Dus hij was er gewoon helemaal kapot van. Ja, ik denk dat wij er nog steeds ook allemaal wel kapot van zijn. Dat de beste man er niet meer is. Maar we hebben uh, een hele mooie erfenis van hem gekregen. En dat is zijn muziek, zijn kunst die hij aan de wereld heeft getoond. Dat in ieder geval. Uh, wij, uh, ik heb nog heel veel meer nieuws voor jullie klaarstaan. Ik ben eigenlijk best wel enthousiast. Want er zit best nog wel leuk nieuws tussen. Waaronder nog uh, een nieuw stukje van Snodderblokkers. Die binnen 20 minuten uitverkoopt. Taylor Swift die met nieuwe muziek uitkomt. En Oliver Heldens die ook nog een verhaal heeft. En daarnaast ook nog Mariah Carey. Dat en nog heel veel meer. Hoor je straks uiteraard weer bij de Euro Breakdown. Maar ik heb eerst een ja, DJ ook weer van Nederlandse bodem voor jullie klaarstaan. En dat is Armin van Buren met Turn It Up. Yeah. Binnengekomen in de Your raked house beat de retro vision, waar die natuurlijk is binnengekomen. Op hoor je natuurlijk straks, maar we gaan eerst verder met Steve Aoki, Monster X. En play it cool voor half acht. Zijn we met jullie terug, maar play it cool, boys. Hold tight. Hole lot, tell your powers to come down. Yeah, yeah, yeah, yeah. There's something about you, baby. Steve Aoki, Master X, hoorde je met Play It Cool, hoorde je voorbij komen. Hier bij de Euro Breakdown. lekker jongens, we hebben lekkere platen. Hé, hey, en ik heb net besloten, ik zeg natuurlijk net wel van, ik heb maar één tip bij me. Maar wel, weet je wat, waarom zou ik niet gewoon nog een tweede tip daar aan toevoegen? Welke tweede tip dat is, dat ga je natuurlijk straks in de tweede uur ga je die horen. Maar ik denk, oh, we doen gewoon lekker luxe, weet je, we smeren hem lekker uit. Ik heb het hele programma voor mezelf. Dus waarom zou ik niet één keer gewoon... even een tweede tip van mezelf er even bij droppen. En ik weet zeker dat jullie hem gaan waarderen. Hey, uh, ik heb in de tussentijd ook leuk nieuws. Want Snodder is natuurlijk een onwijze hit hier in Nederland. Uh, hij verkoopt in Gelderland binnen 20 minuten uit. Uh, de Brabantse feestact Snodder uh, keert in 2020 uh, terug naar het Gelderland in Arnhem. Dus voor twee concerten en het optreden van 28 maart. Ja, dat was dus uh, dit jaar binnen 20 minuten uitverkocht. Uh, Snodder Snorbelkens kondigden eerder deze week concerten in Gelderland aan. Op 27 en 28 maart op de site van de Brabander valt te lezen... dat, er, dat het optreden van zaterdag 28 maart binnen 20 minuten volledig uitverkocht was. En dat 80% van de kaarten voor vrijdag 27 maart al over de toonbank gingen. En Snollebolken stond dit jaar in maart al twee avonden in een uitverkocht Gelderoom in de feestacties In een samenwerking van zanger en komiek Rob Kemps. En de DJ's Jurgen Goffers en Maurice Huismans. En ze zijn vooral bekend van liedjes zoals Links, Rechts en natuurlijk ook, ook Feestmuts. Dat is echt, dat zijn toplaat. Ik hoorde hem toevallig gisteravond nog in Café 4 hier in Zandvoort. Waar ik gezellig stond, een lekker te nippen aan een borreltje. En het was ook de hele dak, dat gaat erom, Maar dat is altijd met Ik denk, eh, laten we zo zeggen, ik daag jullie eigenlijk uit de meeste bewijzen dat het niet zo is. Dat je niet uit je dak zou kunnen gaan bij snollebollekens. Echt waar. Als jij denkt van, joh, hey, die jongen die heeft het gewoon verschrikkelijk fout. Hij weet niet waar hij het over heeft. Dan daag ik jou uit. Dan ga ik je echt uitdagen. Dat ga ik gewoon doen. Dan zou ik je willen uitdagen om eens even contact op te nemen met de studio. Want dan gaan wij eens even kijken wat we daarmee doen. Of wij dan een bewijsje daar, dan, dan ga ik er wel wat leuks tegenover zetten natuurlijk. Ik ga eens even het nummer van de studio ga ik eens voor jullie bijpakken. Nogmaals, ik daag de mensen uit. Van Zandvoort en Omstreken. Om mij te bewijzen dat je niet los kan gaan op Snorbollekes. Dat het niet de beste feestploeg is op dit moment van heel Nederland. En dan kun je bellen, als jij denkt dat het niet zo is, dan kun je bellen naar 023-57-30393. Nogmaals, 023-57-30393. Daar kun je naartoe bellen, dat is het nummer van de studio. Dan neem ik direct op, kom je live in de uitzending en dan wil ik graag van jou een bewijsje horen dat het niet zo is. En kun je het bewijzen, Ja, dan staat er natuurlijk wat tegenover en dat mag je helemaal zelf verzinnen. Helemaal zelf. Oeh, dat is wel spannend hè. Ik ben benieuwd of we telefoon krijgen. Als we geen telefoon krijgen, dan heb ik gewoon gelijk. Hmm. In de tussentijd heb ik ook nog een laatste nieuwtje voor jullie klaarstaan... voordat we doorgaan naar de volgende plaat. Want ik heb genoeg platen voor jullie klaarstaan natuurlijk uh, vandaag. Um... Taylor Swift, ik ben natuurlijk uh, uh, wel bekend met haar. Iedereen is bekend met haar. Maar die uh, telt af naar het uitbrengen dus van nieuwe muziek. Uh, Taylor Swift is volgens haar vets aan het aftellen... naar de datum waarop ze het nieuwe album gaat uitbrengen. Uh, de Amerikaanse popster die plaatste gisteren een uh, klok op haar officiële website. En de klok op de website van de zanger telt af naar 26 april middernacht. Uh, op haar Instagram-pagina heeft ze die datum ook toegevoegd aan haar profiel. En dat is doorgaans een teken dat een artiest op die datum iets nieuws gaat uitbrengen. Uh, Swift brengen, uh, begon precies 13 dagen van tevoren met aftellen. En fans uh, wezen erop dat, uh, dat 13 het lievelingsgetal van hun idool is, waar ze dus regelmatig naar voren laat komen in uh, haar muziek en ook videoclips. En Swift, uh, die bracht recentelijk uh, haar, album, haar meest recente album wat ze uitbracht, Reputation in 2017. En uh, op die plaats stonden hits als, als uh, Look What You Made Me Do en, en Delicate, onder andere. Dus Het is alweer twee jaar geleden en de fans en ja, waaronder Taylor Swift ook vinden het wel weer tijd natuurlijk om uh, dan weer eens wat te gaan doen. Dus we gaan het meemaken. In de tussentijd heb ik voor jullie klaarstaan James Blunt en Al Farben. Walkaway, vorige week nieuw binnengekomen. En ook als je deze wil, als je wil weten waar deze staat, moet je natuurlijk om half acht nog steeds luisteren. Want dan ga ik jullie precies vertellen waar je deze in de lijst kan terugvinden. Walkaway, Al Farben en James Blunt hier bij de Euro Breakdown. Tot straks. The last thing I recall was a question in my head. Some things we say don't make any sense. I can make myself real small, pretend I'm somewhere else. Leave you for a moment, but there's no escape from myself. I wake up with sunlight in my eyes and finally Cause you say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 Ieder, uh, om, ieder, ieder, om half 8 en half 9 nemen wij natuurlijk de nummer 40 tot en met 30 en dan natuurlijk ook de nummer 20 tot en met 10 nemen we door en tussentijds pakken we alle platen lekker door. Jongens, we beginnen bij nummer 40 deze week. Breathe Camel Fat, Christopher Jam Cook staat op het randje, maar staat er wel nog steeds in. Al 19 weken op de lijst stond vorige week op plek 37. Let You Love Me, Rita Ora staat nu op plek 39, stond vorige week op plek 38. Dat 28 weken in de lijst. Op plek 38 deze week, Turn It Up, Armin van Buren. Stond vorige week nog op plek 33, staat pas vier weken in de lijst. Maar gaat toch weer langzamerhand naar het einde toe. Zien we hem volgende week nog? Daar gaan jullie dan achter komen. Nieuw binnengekomen op plek 37, House Beat en Retro Vision. Ja, dat was een lekkere beukplaat. Plek 37, mooie binnenkomer plek 36 hebben we Play It Cool, Steve Aoki en Monsta X. Stond vorige week op plek 35, is dus één plaatsje gezakt, staat nu drie weken in de lijst. King of My Castle, de Don Diablo edit van Keanu Silva. Elf weken in de lijst, staat dus nu op plek 35, vorige week op plek 22. Plek 34, Walk Away El Verben met James Blunt. Dus vond je vorige week nog op plek 32, staat nu twee weken in de lijst, staat nu op plek 34. Plek 33 Forever Young, Jack Wins, Amy Grace. Plek 26 vorige week en staat 8 weken in de lijst. Better Way You're Gone, David Guetta, Brooks Loot is toch weer wat gestegen. staat nu 9 weken in de lijst en stond vorige week op plek 34. En Losing It van Fisher vind je natuurlijk ook nog steeds in de lijst. stond vorige week op plek 37, maar hij heeft toch weer 6 sprongen omhoog gemaakt. En plek 31 staat 37 weken in de lijst. Dan heb ik voor jullie op plek 30 Save Me Tonight... Artie staat nu zeven weken in de lijst. En stond vorige week nog op plek 28. Die gaan we zeker volgende week nog horen. En die gaan we nu ook horen. Save me tonight, Artie. Ik heb straks een nieuwe beukpaal voor jullie klaarstaan. Dat wordt een verrassing. Tot straks. statement tonight, Artie. De beukplaat die ik voor jullie klaar heb staan is van Duke Mont. Die komt er ook gelijk zo aan. Duke Mont, die werd in 2013 bekend met de single Need You. En de opvolger van deze single, I Got You, scoorde het nog beter. En haalde ook de platina in de Verenigde Staten. En hij is ook de eigenaar van Label Blaze Boys en Klap. En die gebruikt hij ook als zijn naam als alias bij het produceren van nummers. En hij heeft vandaag voor jullie meegenomen Red Light, Green Light. Can you turn that beat up a little bit? Yeah, just like that. There's two instructions I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go. Red light. Green light. Now, when the strobe light hits, I want you to move like this. Now, when the strobe light hits, I want you to move like this. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. red light, stop. Red light. Green light. Now when the strobe light hits. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Green light. Die hoorde Mans met Sean Ross. Met red light, green light. Leuk om even wat over de beste man te vertellen. Want ik ben uh, van de week. Uh ...had ik al een paar platen van hem teruggeluisterd... ...die al wat, wat langer eigenlijk meedraaien. En het is wel even fijn om eens even wat meer over die man te weten. De beste man is uh, uh, in totaal 37 jaar. Geboren in 1982 op 27 augustus. Uh, in het echt heet hij Adam George Diamond. En beter bekend dus ook onder de artiestnaam Duke uh, Dumont. In een, uh, ja, hij is een Britse, muzika uh, Brit Britse muzikant. En songwriter, DJ, platenproducent. En hij is het best bekend voor de singles... Uh, ...Need You, uh, I Got You, uh, Ocean Drive... Will not look back. Nogmaals, zoek hem op Duke. Voor de mensen die niet weten hoe je Duke speelt, defendeer ik de U van uh, Utrecht, de K van Karel, de E van Eduard. En ja, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke, Duke. Heerlijk, prima, hartstikke goed. Duke Jumont. Hey. Um, onder andere dus bekend ook van die, uh, in ieder geval van die platen. Uh, en uh, hij heeft dus ook al platina gehaald in uh, Verenigd Koninkrijk. En hij is eigenaar van het plaatlabel uh, Blaze Boys Club. En dat hij gebruikte dus ook, wat ik net zei, als alias uh, voor uh, de productie. Uh, hij heeft een uh, aantal nummers uh, geremixed. Waaronder ook een aantal nummers die in het Verenigd Koninkrijk zijn uitgebracht. Uh, en in 2014 werd Nij e Now genomineerd voor de Best Dance Recording. Van, uh, voor de 56-jaarlijkse uh, Grammy Awards. Dat is wel echt dik. Dat is gewoon heel vet. Um, volgend jaar uh, is. In ieder geval het jaar erop is, uh, I Got You met Jack Jones genomineerd. Ook in dezelfde categorie. Dus de man is al een flinke tijd aan de weg gaan timmeren. En uh, ik, ik hoop dat we deze plaat. En nog veel meer van hem, nog veel meer hier uh, gaan horen. En dan gaan we nu naar, naar een momentje toe. Waar we het dan altijd hebben over de Die Hard plaat. En we hebben het dan over de Die Hard plaat One Kiss. Dua Lipa Kelvin Harris. Staat nog steeds in de lijst. Is niet weg te denken. Ik durf. Nou ja, laten we het zo zeggen. Hij stond volgens mij 52 weken in de lijst, als ik me niet vergis. Dus hij staat al gewoon een jaar genoteerd. Een jaar. Dat is het toch gewoon een ziek record. Of niet? 52 weken staat hij gewoon nu in de lijst. Dus hij staat, ja, hij staat nu precies een jaar in de lijst. Om het zo te zeggen. Vorig jaar april is hij inderdaad aangekomen. En hij moest denk ik een beetje langzaam opkomen. Maar het is gewoon een prima plaat geworden. En ja, dat is het een jaar later nog steeds. En normaal gesproken zou ik er klaar mee zijn... Maar deze kan ik niet vaak genoeg horen. Je krijgt hem nu nog zeker één keer te horen. De Die-hard plaats. One kiss dueliepe Kelvin Harris by de your breakdown. Possibilities and the back. Voor de bezaar, ja. Ellie moet de piet te niet basilair. Zou je zo dat het de потрясся, потрясать, пить на пальва. Если так понравилось, чем-то большим стать. Ведь наша жизнь на трубке занята. Возможно, вы уже никто, но свет последний шанс в пол. Это для таких, как мы, детей, если все вокруг те. me love above and beyond. Army van Buren. Wat een heerlijke plaats dat zeg. Oh, vorige week uh, ja, nieuw uh, binnengekomen in de lijst en ik kan hem niet vaak nog draaien. Jongens, we zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur, maar niet getreurd. Ik heb wat leuks voor jullie. En dat is meer even uh, ja, de vraag of jullie... Uh, ja, hebben jullie wel eens gehoord van BTS? BTS? Nee? Nou, ik zal het even laten horen. Ja, dit is BTS met hun single Idol. Die hebben ze een uh, official uit, uitgebracht. En BTS, ja, ik zal het maar eens uit gaan leggen wat het nou precies... Uh, ze moeten betekenen in deze zin. Deze uh, ook wel de Bangtan Boys genoemd. Uh, dat is een Zuid-Koreaanse boyband... die in 2013 dus werd opgezet door Big Hit Entertainment. En de groep bestaat uit zeven jonge mannen... die allemaal een uh, artiestennaam gebruiken. Um, en nou is er uh, uh, wat leuks gebeurd omtrent BTS. BTS haalt uh, als eerste Aziatische act... 5 miljard streams op Spotify. Uh, de k band uh, BTS is dus de eerste Aziatische act... die op uh, Spotify de grens van 5 miljard miljard streams heeft behaald. Uh, dit maakt het uh, muziekplatform dus ook bekend. Uh, de Koreaanse jongensgroep BTS bestaat uit zeven, jongers, uh, zeven zangers en dansers. En De groep werd in 2013 dus opgericht en heeft dus al zes albums uitgebracht... in de Koreaanse en uh, de Japanse taal. Uh, BTS lanceerde op vrijdag hun nieuwe EP, Map of the Soul, Persona... Uh, waarop de samenwerking Boy with Love met de Amerikaanse zangeres... Hailsea te vinden is. En Hailsea heeft natuurlijk ook met Easy G heeft ze op een gegeven moment... Uh, de plaat uitgebracht, Bad at Love, onder andere. Daar ken je natuurlijk van... Uh, de band is de meest geluisterde Aziatische artiest op Spotify... maar heeft nog een hele lange weg te gaan om de meeste streams ter wereld binnen te halen. De kennelijk deze rapper Drake, die momenteel het meest beluisterd is... op het muziekplatform, behaalde alleen in 2018 al 8,2 miljard streams. 8,2 miljard streams, dat is... Echt heel erg knap. Uh, het streamingrecord van BTS was niet uh, de enige mijlpaar voor de K-pop-industrie dit weekend. De Koreaanse meidengroep Blackpink gaf namelijk hun eerste volledige concert in Amerika op het populaire festival Coachella. Nou, nah, ik zweer het. K-pop, het gaat gewoon de wereld overnemen. Het gaat gewoon de wereld overnemen. Ik vind het wel wat hebben. Maar vinden jullie het ook wat? Als jullie dat nou wat vinden, laat het me even weten. Bel me heel even op. Bel dan naar de studio toe. Dan kun je bellen naar het nummer 023-5730-393. En ik zeg wel één keer: 023-5730-393. Ja, BTS, K-pop. Het is mij toch allemaal wat, jongens. Het is me allemaal wat. Wij gaan in de tussentijd gaan wij langzamerhand naar het einde toe. We gaan straks ook de nummer 30 gaan met 20 gaan wij onthullen. En uh, ik heb denk ik... Uh, dan in het uh, tweede uur heb ik twee... weergeloos goede tips voor jullie klaarstaan. Dat weet ik zeker. Nou, halen we even BTS, halen we even weg. Ik vind het wel even goed zo vandaag. Ja, ook weer genoeg uh, Korean pop gehoord. Ik weet niet of jullie ooit van het fenomeen Korean pop hadden gehoord. Maar, nou, bij deze dus. Hè, zo wordt dat dus gedaan. Ik heb voor jullie dan toch maar eens de top 40 klaargezet. En ik denk dat jullie... het heel erg spannend vinden, want ik zeg, het, er is nieuw binnenkomen, maar er is ook flink wat gehuzeld in de lijst. Yes, ladies and gentlemen, dan is toch dat moment is daar. We gaan naar de onthulling toe van de nummer 30 tot en met 20 van de Euro Breakdown. En dan gaan we beginnen. Bij de nummer 30 hebben we Save Me Tonight. Artie vind je daar op plek 30. Stond vorige week nog op plek 28. Staat nu 7 weken in de lijst. Red Light, Green Light, Duke Dumont. Op plek 29 nieuw binnengekomen. gekomen deze week in de Euro Breakdown. En One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa. Ik zei het eerder al, 52 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 31, hoogste positie was plaats 1. En staat nu weer op plek 28. Is toch weer drie plaatsen gestegen. Zo vaak wordt hij dus gestreamd. Live van Sievert staat nu 11 weken in de lijst. En heeft op plek 24 staan vorige week. Heeft nu 27, staat. Uh, heeft de toppositie 23 gehad. Dus niet super hoog, maar mag er nog steeds zijn. Show Me Love, Above and Beyond, Armin van Buren. hoorde je natuurlijk net. Stond vorige week nog op plek 29. Staat nu drie weken in de lijst. Nu op plek 26 te vinden, drie plaatsen gestegen. Later Bitches, The Prince Karma. Staat ook al een aardig tijd in de lijst. 18 weken mag ik dan wel zeggen. Heeft op zijn hoogst op plek 14 gestaan. Stond vorige week op plek 23. Moet het nu doen met plek 25 plek 24 We hebben deze week This is America, Todd Terry en Louis Vega. Child is Gambino. Vind je daar drie weken, staat hij alweer in de lijst. Stond vorige week nog op plek 27, staat nu op plek 24. En heeft de hoogste plek 24 tot nu toe ook gehad. Plek 23, Pulvertium, Chesto's Big Room Remix, Niels Van Gogh. Staat tien weken in de lijst, staat nu op de hoogste notering die hij heeft gehad in deze lijst. Is nummer 20. En op plek 22 hebben we Don't Worry About Me, Zana Larsen. Stond vorige week op plek 25. Is dus twee plaatsen, uh, drie plaatsen omhoog gaan. Sorry, ik zeg verkeerd, maar staat twee weken in de lijst. En veding van El Verben en Ilira vind je deze week net als vorige week op plek 21. Staat nu 11 weken in de lijst en heeft de hoogste positie van plek 15 gehad. Op plek 20 hebben we de plaat 365 Z en Katy Perry hebben we daar staan. Leuk om te weten is dat hij nu acht weken in de lijst staat. De hoogste notering tot nu toe is plek 6 geweest. En er stond vorige week op plek 14, is dus... Zes plaatsjes teruggezakt. Maar gaan we zeker volgende week ook nog wel gewoon horen. Nou, ik heb het net natuurlijk al even kort even uitgelegd... wat we voor een tweede uur onder andere in ieder geval gaan doen. Ik heb twee knallers van tips bij me, dus blijf zeker luisteren. En we hebben natuurlijk nog genoeg shownieuws. En we weten om te kijken wat er nou allemaal in dat rare muzieklandje... allemaal is gebeurd. Katy Perry 365 hoor je hier zo bij de Euro Breakdown... ter afsluiting natuurlijk van het eerste uur. En ik eh, ja, zie jullie straks met alle liefde... En hoor je die met alle liefde straks weer terug. Heb je trouwens nog requests, dingen die je wilt doorgeven? Of denk jij dat jij iets weet over snollebollekes? Denk je dat je dat beter weet? Of weet jij nog helemaal niks van K-pop en wil je dat allemaal van mij leren? Bel dan even naar de studio. 023 Daarop kun je ons bereiken. Dus uh, zonder verdere onderhaal, 365 Z en Katy Perry.